Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grensovergang bij de stad Rafa in het zuiden van Gaza blijft tot nader orde gesloten... zegt het kantoor van de Israëlische premier Netanyahu. De Palestijnse ambassade in Egypte meldde eerder dat de overgang maandag weer zou opengaan. Maar volgens Netanyahu hangt dat af van of en hoe Hamas de lichamen van gijzelaars teruggeeft. Ook speelt mee hoe Hamas de rest van de overeenkomst met Israël uitvoert. De grensovergang bij Rafa is al bijna anderhalf jaar dicht. Israël zet de kwestie geregeld in als drukmiddel. Patiënten van het Amsterdam UMC kunnen sinds deze week in hun dossier zien... hoe het staat met de luchtvervuiling in hun woonomgeving. Kinderartsen van het ziekenhuis willen jonge patiënten beter voorlichten over die vervuiling... en tips geven over klachten en om klachten te beperken. Volgens het Medisch Centrum is er in Nederland veel luchtvervuiling... onder meer door de uitstoot van auto's en motoren. Aspa is de meest voorkomende chronische ziekte bij kinderen, blijkt uit onderzoek. Een op de zes patiëntjes krijgt die ziekte door luchtvervuiling. Vogelaars zijn massaal naar Texel gekomen om een zeldzame giervalk te zien die daar rondvliegt. De toegestroomde vogelaars zorgen voor drukte en opstoppingen op de wegen op het eiland. Het vogelinformatiecentrum op Texel vraagt de mensen om zich te gedragen... en niet zomaar door weilanden te gaan banjeren. In de eredivisie hebben NEC en FC Twente gelijk gespeeld. In het Goffertstadion in Nijmegen werd het 3-3. In blessuretijd stond NEC nog voor met 3-2, maar Twente scoorde de gelijkmaker via een penalty. Door het gelijkspel blijven NEC en FC Twente vooralsnog de nummers 6 en 7 op de ranglijst. Het weer vanavond en vannacht is het vrij helder met nu en dan wat bewolking. Het koelt af naar 2 tot 7 graden.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 Wake up, getting slowly out of bed. Sitting yawning, shake my sleepy head. Don't know why, but there's a smile upon my face. Got nothing to chase, and it's just an ordinary day in his very own extraordinary way. The sky is painted ordinary gray, but I feel. Dat was Boskamp, fijne avond verder. Het is toch geweldig hè? Dat je een plaat maakt. die gewoon eigenlijk het hele programma behelst. Nou, gelukkig hebben we nog een uurtje te gaan, een klein uurtje. Dit is Surren Baum, uh, man komt uit Kopenhagen. Nummer het ordinaire idee, wat zo leuk aan het nummer is. Van, het is een gewone dag, je. je stapt uh, naar buiten en je gaat wandelen. En eigenlijk komt iemand erachter dat een dag, ook al is hij gewoon en normaal. Helemaal fantastisch kan zijn. En dat maakt het zo leuk. En daarom dacht ik van, dit is de plaat die ik wil uh, uh, draaien op de verjaardag van Jaap Koper. Jaap, gefeliciteerd man. Dank je. Ja, hoe, hoe oud ben je geworden? Nog, nog geen 60. Dus 59. Ja. Knap voor mij, hè? dat ik dat meteen naar mijn hoofd heb. <laughs> ja. hey, gefeliciteerd man, fijn dat je er bent. En ik, uh, ja, ik, ik, heb, ik zei al eerder op de avond tegen je van, ik ben het cadeautje voor je. Hoop. Ja. Ik, bedoel, ik ben hier in levende lijf op zaterdagavond. Dat is toch wel wat waar, toch? Als, als, als presentje? Ja, ja. En het, ja. gaat, het gaat om ervaringen. Hè? Dat, dat, dat is wat mensen het liefst willen hebben. Ervaringen en geen fysieke, of zeg maar, ja, fysieke cadeaus. Eh, zoiets. Ja. Dat is bij ja. mij de laatste jaren wel een beetje het geval. Ja, daar gaan we het later over hebben. Dat is een heel ander programma. Dat ja. is meer een mentaal programma. We gaan het hebben over mooie muziek. En muziek, en dat is het leuke van dit programma luisteraar thuis. Uh, het leuke van dit programma is, ik wil muziek draaien waar iedereen vanuit de stekker gaat, maar waar niemand nog van gehoord heeft. He, de band niet, uh, artiesten niet. Nou, dit is Surembaum uit Kopenhagen. En we hebben een artiest uit Texas. We hebben twee broers uit, uh, uit Frankrijk. We hebben een, uh, een waanzinnige synthesizer wizard uit, uit Noorwegen. Weer een Noor. We hebben Ed Motta uit, uh, uit, uh, die komt uit Brazilië. Dan hebben we Ola Beroet, die hebben we vorige keer, hè? Oele hebben we vorige keer gehad in de uitzending, hebben we een interviewtje mee gedaan. En, en dit is een Noor, en dan hebben we Boekla en dat is een, een Canadees. dat nou, is niet te geloven, want het is variëteit. Nou, deze dame, dat is heel bijzonder, die, um, die, je kan zoeken naar de leeftijd, ga je niet vinden. En ik snap, niet waarom ze, ja, ik snap het misschien wel, zij oogt zo ontzettend jong dat iedereen dan waarschijnlijk gaat, gaat denken van... oh, die is zo jong en zo goed en noem maar op. Misschien wil ze gewoon worden uh, uh, ja, uh, beoordeeld als iemand die gewoon goed is... in plaats van iemand die heel jong is. Ze heet Shannon Lauren Callahan. En dit nummer heet Used to be my love. Don't. Ze uit Nashville, Tennessee en ze is redelijk goed. Shannon Lauren Callahan. We gaan naar Frankrijk. We zijn een stelletje broers die geen broers zijn. Ze noemen zichzelf de Lehman Brothers. Het is Elvin Amazayo, Dorsby Ankanka en Julian Anglade. Het zijn drie jonge, donkere jongens en wat ze doen is, is heel bijzonder. Toxic, toxic. To be lashing out Being around People like you is not what I'm about I know how life can be Sometimes Feeling like you don't have what you deserve in time a reason to get carried away It's so cliché From the people with the silver spoon in their mouth is the first ooit wel zo'n eindig hoort aan een nummer. heel bizar toch? Hij houdt zijn tong in ieder geval goed vast. In <laughs> dat ieder geval. wel zeggen. Ja. We gaan luisteren naar een, een andere noor. <lacht> Lindström. Het, het, het, het, het is een, Ik kan het, de titel niet uitspreken van het nummer. Echt? Kan jij het? Ja. Mijn noors is dus nooit goed Probeer geweest. Probeer eens. Solf, heet ja, het nummer. Ja. Uh, en dan verwacht je dat ik hem nu eventjes uh, erin gooi. Dat lijkt me wel ja. Ja, dat ga ik dan ook nu uh, doen. <lacht> Ja, dit nummer uh, had ik eigenlijk uitgezocht om te draaien speciaal voor Eddie de Klerk. Die is vandaag 70 jaar geworden. En uh, Eddie is echt, toch echt wel de godvader van de Nederlandse dansmuziek. En niet alleen van de Nederlandse dansmuziek, zoals we die nu al 40 jaar lang kennen. Hè? Die muziek is natuurlijk al een beetje veranderd, maar niet veel. En hoe bijzonder is dat als we kijken naar de geschiedenis van rock and roll, of de geschiedenis van, van uh, disco, of de geschiedenis van uh, punk? 40 jaar dansmuziek. Dat is ongelooflijk. En Eddie is een van de meesters. Eddie begon al in 1978. Ik weet het, want ik schreef over hem voor de Hitkant. Uh, uh, schreef over, hem, uh, over zijn discofeesten. Ik gaf in 1978 al discofeesten in de Brakke in Amsterdam. En als je er was, dan, en, en je weet, hè, je, je kent de house scene van de laatste jaren. dan was er eigenlijk geen verschil. Het was eigenlijk al het eerste housefeest waar ik ooit geweest ben. 78. Eddie is echt een pionier. 70 jaar vandaag en gefeliciteerd met je verjaardag. En omdat je ook van Braziliaanse muziek houdt, dat weet ik. Ik heb je ooit ontmoet in Brazilië. Toen was je een album aan het opnemen met Braziliaanse muzikanten. En toen, eh, toen liet je ook iets van deze man horen. Hij heet Ed Motta. Komt ie. Even though I'm a free banker Ja, het is een aparte gast die uh, het motta. Hij is ook uh, wijnschrijver. Hij is een culinair uh, uh, journalist. Hij uh, doet radioprogramma's. Het is echt ongelooflijk. Dat lijkt mij wel. <laughs> <laughs> nou ja, dat deel ik dan. Ik wil nog veel meer doen. Maar ja, weet je, ik ben ook een beetje lui. En dan, uh, dan luister ik, als ik lui ben, dan luister ik graag naar Deborah Bond. En dit nummer heet Time en is live uh, uh, opgenomen. Zij, is, zij was een radiopersoonlijkheid bij uh, uh, Sirius XM. En uh, uh, ze deed stemmen. Uh, uh, zeg maar stemmen voor reclames, je kent het wel. En toen is ze ontdekte zangeres en ja, je moet me even luisteren naar het nummer. Helemaal geweldig. Time. Deborah Bond. Ik ga even wat voorlezen. It's getting heavy in your head, with no passion to pursue. Where's the will you once knew? En het antwoord erop is, only maybe what you're waiting for is maybe right behind the next door. Prachtige tekst uit het nummer Maybe van Oele Berou. into person Ja, ah, die man is goed. Oele is goed. Hij is begonnen aan zijn uh, Noorse Tour uh, in zijn eigen land. En uh, volgens mij in Oslo uh, dit weekend. Dus uh, als je tijd hebt en zin, <lacht> er zijn ook kaartjes beschikbaar. Nou, hij moet dan naar Nederland komen, vind je ook niet, ja? Um, er moet toch iemand zijn die hem um, zou kunnen programmeren hier in Nederland. Ja, zeker. Zeker, zeker, zeker. Hij is in Nederland geweest, vertelde hij me vorige keer. Oh ja. Maar met zijn metalband hè, heeft ook een metalband. Ja, ah, maar het gaat even nu om dus zelf. Ja, nee, maar goed, maar hij is hier wel geweest. Hij kent het publiek. Ik vind hij ook heel erg leuk ook. Dus ik wil heel graag in Nederland optreden. Als mensen die luisteren naar het programma, die ook uh, feesten geven, of feesten, uh, zeg maar concerten geven. Dan uh, ja, Oele houdt zich warm aanbevolen. Ja. We gaan nu luisteren naar iemand waar ik niet zoveel van af weet. Uh, dat heb je met een nieuwe artiesten. Hij komt wel uit Canada en hij heeft een album uh, uitgebracht, niet zo lang geleden. Hij is erg goed, hij is gitarist en zanger. Dus boekla met dat. new tracks You're such a cool cat Oh, do you like that? Get you in a groove now, girl And I like the way that you think We can talk about anything Girl, your voice like yellow strings Love it when I hear loopt hij nog twee minuten door op uh, de trek. Serieus? <laughs> ja. Dat is echt raar. Ja, maar goed, maakt niet uit. Ja, uh, nee. Dank je wel, Jaap, dat je dat hebt gemeld. Ja, dat, uh, uh, ja, dat is zo'n beetje dit uh, systeem. Maar dat maakt het niet uit, jongen. Nee, oké. Okay. Dat, dat hoeven we niet te melden, toch? Nee, maar goed, maakt niet Jeetje? uit. Dat, dat, Weet je? Ik denk, hij loopt toch nog door? Nee, oké, okay. nou goed, ga, ga, ga je gewoon. Uh, dankjewel, Jaap. Ja. <laughs> we gaan nu luisteren naar Tony Morrell. En Tony Morrell is zanger bij Incognito. Nou, dat is een soulformatie uit Engeland... die iedereen, nou, iedereen kent. Dat, dat, nou, oude uh, dat oude gaat wel heel ver. Ja. Maar het is niet een onbekende band. Alleen hij is een, is een waanzinnige zanger. En hij probeert uh, echt te... Uh, Vaste voet te krijgen in, in Engeland. Het schijnt nog niet helemaal te lukken. Nou, laten we hopen dat, uh, dat it will be alright voor Tony Morrell de veranderingen te werken. Ja, er gebeurt eigenlijk niet zo heel veel in het nummer. Er zitten weinig uh, verschuivingen in muzikaal... maar toch blijft het lekker op de een of andere gekke manier. Nou, deze dame, die, uh, dat is een, uh, een pittige tante. zet ze Raya. En uh, ze is pittig, want ze schrijft haar eigen bio. Uh, dat doet ze op Spotify. En ik ga even een stukje voorlezen. Raya shapes layers of luminous harmony... uplifting vulnerability through her Kendrick lyrics. She fuses the soul of her hometown... Jersey City, with the jazz of Manhattan, sculpting a vivid self-portrait that reflects themes of perseverance, growth, and human nature. Nou, dat is een hele mond vol. En ja, dat kan misschien wel een tikkeltje minder in de bio, vind ik. Maar het is heel goed. Luister maar. Dit nummer heet Earth. Memories from my childhood, when nothing makes sense, it means something. When I lose belief, I feel something. When nothing makes sense, it means something. Ik moet al even kuggen, sorry. Dat doe je maar lekker thuis, Jaap. Maar ja. Maar niet in het programma, hè? Ja, hey. ja, ja, Nou, dit is een beetje Flower Power nu, hè, Raya? Ja. We gaan luisteren naar een, een beroemde Braziliaan. In, Brazilia, in Brazilië heb je een aantal van die top -artiesten. Ivan Lins, Gilberto Gil, Cetano Faloce, en dan heb je ook Djavan. En Djavan is een is een absolute held. En uh, uh, ik, ja, ik bedoel, we besteden aandacht aan, aan, aan artiesten die niemand kent. Een DJ van is een hele grote in Brazilië. En mensen daarbuiten kennen hem ook wel. Maar ik denk niet dat veel mensen hem kennen, eerlijk gezegd. Nee. nee. Niet, jij, jij had ook nog even. Nee, gehoord. ik heb het niet gehoord. Maar nou, nee. Precies. Nou, dit nummer heet Umbrinde. Ja, en het is ook meteen het laatste nummer voor vanavond. Oh, dankjewel Jaap. Ja, Fijn dat ik ja, het ja, weet. Dus ik kan even, <laughs> dankjewel Jaap. Ik ga even een zeggen. Uh, luisteraar, slaap lekker. Nog niet naar bed gaan. Nog <laughs> nee. leuke dingen doen. Het is zaterdagavond. En, uh, en uh, Max heeft uh, de uh, sprintrace uh, uh, gewonnen. Kijk, dat is mooi nieuws. Dus Dat is, dat is ander <laughs> nieuws. Dus morgen, dat is... Ik uh, bedoel, die die, die scheidt in hun broek <laughs> op het ogenblik. Echt. Die hebben elkaar van de baan gereden. Hè? Ja. Tijdens de sprintrace. Zullen we Javan uh, Ja, vooruit laten we dat ja. doen. Assim, nada demais. Só o friozinho que o susto traz. Com você tão perto assim, é querer demais de mim. Eu aqui nunca estou pronto. Tudo que adivino nosso encontro, vai me revirar sem dó de sol a sol mas eu prometo sobreviver mesmo que o amor o que dele advir de apanhe-me entre os loucos os muito pouco normais ir atrás do amor é um jazz mas se você quiser me seguir tudo é mais simples que beijar sem morder eu proponho sair Ver os bares comemorar com frente um a você. Eu proponho sair, ver os bares comemorar. Zeven, zeven, zeven, zeven, zeven, zeven, zeven, zeven, zeven, zeven, zeven, zeven, zeven, zeven, zeven, zeven, zeven, zeven, zeven, zeven, você, eu proponho sair, correr zeven, bares comemorar. Bom, brinde a você.